De Meal Deal van KFC. Burger, tenders, frietjes en een drankje voor 4,99. Bij Ufone krijg je kwaliteit voor weinig.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 Goedemiddag, crisis in de PVV. Want zeven van de 26 PVV-Kamerleden verlaten de partij en gaan voor zichzelf verder. Ze geven partijleider Wilders de schuld van de verkiezingsnederlaag en noemen hem te autoritair. Wilders reageert op het nieuws. Het is een zwarte dag voor de PVV. We hebben een aantal leden verloren, We hebben de fractie verlaten om verschillende redenen. En ja, ik vind het zeer triest. Zelf vinden de PVV'ers die opstappen het ook triest. Dat zegt ex-partijprominent Markensauer. Ik ben heel lang heel goed geweest met de heer Wilders... ook op persoonlijk vlak. We hebben natuurlijk ook zakelijk heel veel samengewerkt. Markensauer gaat de nieuwe partij van die ex-PVV'ers leiden. De man die een jaar geleden op klaarlichte dag een tienermeisje in Nieuwegein doodstak, was een bekende van de politie. Tijdens de rechtszaak bleek dat hij al tientallen keren met de politie te maken had gehad voor onder meer mishandelingen, bedreigingen en vernielingen. Van het doodsteken van dit elfjarige meisje kan hij zich weinig meer herinneren. De Spaanse koning en koningin hebben de plek van de treinramp bezocht. Ze spraken daar met reddingswerkers en gaan ook nog naar een ziekenhuis toe... om gewonden en familieleden te ontmoeten. Eergisteren botsten twee hoge snelheidstreinen op elkaar in Zuid-Spanje. Zeker 41 mensen kwamen daarbij om het leven. Een tientallen worden nog gezocht. Een spoorbreuk lijkt steeds meer de oorzaak. En Nederlanders die gaan massaal de grens over voor een weekendje weg. Uh, sinds het nieuwe jaar is de BTW op hotelovernachtingen flink verhoogd. En daardoor kiezen we volgens nieuw onderzoek eieren voor ons geld. In plaats van ons eigen land kiezen we nu voor Duitsland of België voor een nachtje weg. En andersom komen door de hogere BTW ook minder Duitsers en minder Belgen onze kant op. Het weer dan nog: van Weerplaza flink wat zon en soms wat wolken. Het is van Noord naar Zuid 4 tot 7 graden. Morgen wisselen bewolkt en een gaat of 6. Situatie op de weg. Frits Meester meldt. De vertraging op de A15. Ridderkerk richting Gorkum. Tussen zuid west en Hardingsveld-Giezenam. 6 kilometer. Daar sta je een half uur vast. En op de A37 kroop het Holsloot. Richting Neppen. Tussen Zwarte Neer en Duitsland. 2 kilometer. Vertraging 20 minuten. Verder zijn er flitsers op de A7. Den Oever-Amsterdam. Bij 28,1. A7. Den Oever-Amsterdam ook nog een keer bij 19,2. En langs de A59 wordt geflitst. Den Bospreda. Bij 114,7. Vanaf maandag, de Q Top 500 van de 90s. Ja, het is weer zover. Je kan je eigen stemlijstjes samenstellen met jouw favorieten uit de 90s. Net hadden we al een extra 90s-uur, omdat er weer 500 nieuwe lijstjes binnen zijn. Ja, de teller staat weer op nul. Maar we gaan gewoon door met het tellen van stemmen. En um, ik zie dat het uh, lijstje van onder andere. Dennis uit Roosendaal net binnen is gekomen. Die heeft gestemd op de Benga Boys, op DJ Paul Elstak en op Def Punk. Zijn nummer 1. Dit is Around the World. Stemweek. Alarmschijf te pakken met de soundtrack van de bioscoopfilm Zootropolis 2. Het liedje is geschreven door Ed Sheeran. Maar het valt me op dat veel luisteraars niet zozeer de vergelijking met Ed Sheeran maken, maar met een ander liedje van Shakira. Monique die stuurde me bijvoorbeeld al een appje: Wakka Wakka Vibes. Uh, Bart, die omschrijft het zelfs als... Ik vind die nieuwe Waka Waka van Shakira zo leuk. Ja, hoe heet hij eigenlijk ook alweer? <laughs> en uh, Janice heeft ook nog een audio je? Dit liedje doet me echt heel erg denken aan Waka Waka. Uh, het is echt... ja, ik begrijp het ook wel. Ik heb even Zoo uit Sutropolis. de alarmschijf van deze week... en Waka Waka over elkaar heen gelegd. Nou, ik moest mijn best doen om de verschillen te horen. Let op, dit zijn ze. this is Africa. So come on, get on up. With Time for Africa. En één. Ja. En dan <laughs> Zo te gek. Het is deze week de The Q Music. Alarm, Alarm. Alarm Shakira. Zoom. Maximum. Maximum Kom on, get on up. We're wild and we can't be tamed. And we're turning the floor into a zoo. <laughs> we live in a crazy world, cut up in a right race, Concrete jungle life sometimes a matters. We're we'll seek and find What do we do now? You. Yeah.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 What kills me makes me feel alive. me wanna play.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 een klein kwartiertje mag je je mening weergeven over nieuwe muziek. Elke middag stel ik je graag voor aan een nieuwe track in Repeat of Niet. Vanmiddag iemand die wordt nu al omschreven als de Nederlandse Harry Styles. En op zich snap ik de vergelijking wel. Kleine sneak peek van wat je zo gaat horen. Repeat of Niet. Zijn naam is Jim Gardner. Repeat. Of niet. Mag je zometeen je mening over hem geven? Na deze, die laatst de volle kaart pakte van Team Repeats op rij. Hoor je nu vaker. Alesso. Alesso.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 het is vrij zonnig. In het zuiden zijn er wel wat wolken. Het is 4 tot 8 graden. Morgen wordt een stukje grijzer. Situatie op de weg. De langste file op de A15. Ridderkerk-Gorkum. Tussen Sliedrecht-West en Gorkum kom je in 14 kilometer. Vertraging 25 minuten. Wim van Helden. Nieuwe muziek waarover jij je mening mag geven. Nieuwe ronde repeat of niet zometeen. I had a dream. I was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 Nuggets, we can fight, yeah. We did it before, but we'll do it tonight. that fro black boy with the gold teeth, the dark skin looking at me like you know me. I wonder if you got the G or the B,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 Giving love away, but... ronde 4 voor Jim Gardner. Repeat. Repeat. Of niet. Een uh, nieuwe Nederlandse naam in de biz. Jim Gardner. Of nou ja, Nederlandse naam. Hij heet eigenlijk Jim van Hoof. Maar waar komt dan de naam Gardner vandaan? Nou, Hans Echink, die uh, heeft het antwoord via de Q-app. Van Hoof als hovenier is dus Gardner. Kijk. En zo klinkt het toch very international. De Nederlandse Harry Styles wordt hier ook wel genoemd. Vraag is beter mee eens of niet. Wat vind je van Jim Gardner en Better Man? Je mening mag je nu delen via de Q Music app. Repeat. Repeat. Of niet?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 Well then, just need to get my mind to understand Do all I can to be a better man. Maar wat vinden we van het liedje? Het uh, voornemen van uh, Jim Carter, dat mag duidelijk zijn. Marian die, uh, die zegt, het klinkt alsof hij uit Ierland komt... maar klinkt in ieder geval goed, repeat. Nou, hij komt gewoon uit uh, Brabant, Marian. Uh, Iris zegt, lekker repeatje. Ik zeg... Nee, ze zegt het andersom. Lekker liedje. Ik zeg repeatje. Bijna goed. Uh, boy geeft het een uh, niet. Sorry, maar ik heb hem gisteren ook gehoord. Maar het pakt mij niet. Uh, Nienke zegt Jim Gardner. Dat klinkt Amerikaans. Maar tof dat dit uit Nederland komt repeaten. Maar Esther is nog niet overtuigd. Maar voor nu een repeatje. Vera zegt, ik heb hem nu een paar keer gehoord. En hij verveelt me niet Wim. Dus uh, laat maar doorgaan. Doe maar een repeatje. Namens mij en mijn nichtje. Van want... bijna En met er gewoon het heel raar praten, met de baby erbij. <laughs> Stefan, wat zeg jij? Oké, okay, ik rij hier samen met mijn collega Bart. En voor mijn part een dikke vette niet. En wat zeg jij Bart? Ook een niet. Ook een niet. Nou, je hoort het twee keer in niet. Ja, duidelijk. Femke. Ja hoor, repeat. Heerlijk nummer. Die wil ik wel vaker horen. Repeat. Of niet. Marion die zegt nog, prachtig nummer, wat een aanwinst. Wij heten ook Van Hoofd. Helaas geen familie. Ja, dan heb je straks misschien wel een ster in de familie. Uh, Jim van Hoofd, a.k.a. Jim Gardner. Gaat door naar ronde 5. En dat betekent vanavond kwart over tien... hoor je hem weer in een nieuwe ronde repeat of Niet... bij Lars Boelen.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 Ik schakel net op tijd in voor mijn favoriet van Rockset, zegt Daphne. En ze stuurt er nog een berichtje achteraan. Kan het wat rustiger, we zijn live op de radio. Ja. Oh uit. ze lopen te schreeuwen over de gang. Sorry, ja. Geluidsdichte studio's, knap als je daar doorheen komt, hè. Ongelooflijk, een hele dikke deuren hier die wij uh, open nee. hebben staan wel. Ja, dat we, wel, en zo dat ook wel natuurlijk, ja. Maar goed, en Daphne is dus heel blij met haar favoriet van Roxette. Stuurt haar een berichtje achteraan. Ik wilde vroeger mijn paard zelf zo noemen. Ah. En dat vind ik dan grappig. Dat je paard... <laughs> Roxette. Nee, joyride, oh. denk ik dan. <laughs> <laughs> goed, doem je je verschuren. je salaris. Zometeen om kwart voor vijf. Eén van de tien vragen krijg je cadeau. Vraag vier vandaag. Let op. Oh goed, het gaat ook over muziek. Van welke rockband is de top 500 van de 90 s hit Learn to Fly? Dat is toch ook Roxette?